met het, het Israëlische leger begint een nieuw grondoffensief in het midden van de Gaza-strook. Volgens Israël is dat nodig om terroristische infrastructuur in het gebied rondom de stad Deir al balah te verwoesten. Een legerwoordvoerder zegt dat het de eerste keer is dat Israël in dat gebied een grondoperatie uitvoert sinds het begin van de oorlog. Tot nu toe is het leger terughoudend met grondoperaties in gebieden waarvan het denkt dat er mogelijk gegijzelden worden vastgehouden. ...zouden nog tienduizenden Palestijnen in het midden van de Gazastrook verblijven. Die moeten van het leger allemaal weg. Rusland heeft gereageerd op de oproep van de Oekraïnse president Zelensky om te praten over een bestand. Volgens het Kremlin is Poetin steeds bereid geweest om te praten over vrede, maar is de weg daarnaartoe moeizaam? Rusland stelt eisen die voor Oekraïne onaanvaardbaar zijn. Zelensky zei gisteravond in een videotoespraak dat directe gesprekken tussen hem en Poetin nodig zijn om een duurzame vrede te bereiken. In mei zouden de twee leiders elkaar persoonlijk ontmoeten in Istanbul, maar dat werd op het laatste moment afgezegd door Poetin. Vrouwen kunnen voortaan gratis plassen bij de toiletblokken die de gemeente Tilburg heeft geplaatst bij de kermis. Dat zegt de wethouder evenementen van de stad tegen Omroep Brabant. Vrouwen moesten tot gisteren 1 euro betalen om naar de wc te gaan... terwijl mannen gratis naar een urinoir konden. Uit protest trokken twee vriendinnen gisteren roze linten om de urinoirs heen. En met succes, de wethouder geeft toe dat het best een rare keuze was... dat mannen gratis naar het toilet kunnen en vrouwen niet. Het weer... Zonnig met af en toe wat regen. Later vanmiddag stevige regen- en onweersbuien met hagel- en windstoten. Het is tussen de 23 en 27 graden. Morgen begint zonnig, later bewolkt en in Zeeland wat buien. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 uit Zandvoort ZFM Chase the way I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 Dans in Alleen bij ZFM. okay. I'm FM ZFM But again, I said, boy And. Find the truth And I've had a little room To check what's wrong I've had a little time And I still love you I've had a little